De fractievoorzitter wil niet spreken van een akkoord... maar zeiden wel dat er veel voortgang is geboekt. Naar verluid trekken de partijen 600 miljoen euro extra uit voor onderwijs. De afspraken over de WW en het sociaal akkoord zouden in stand blijven. Verder zou de versoepeling van het ontslagrecht een half jaar eerder ingaan... en lijkt een groot deel van de bezuinigingen op de kindregelingen van tafel. De maatregelen zouden onder meer worden betaald... door meer belasting te heffen op leidingwater... en een hogere afvalstoffenheffing.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 Op dit moment speelt Nederland tegen Hongarije. Oranje had zich al voor het WK gekwalificeerd. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. In het noorden harde noordoostenwind die langzaam afneemt. Vannacht in het zuiden droog met kans op mist en minimaal rond 4 graden. Morgen in het noorden nog regen, elders eerst grijs, later soms zon en weinig wind. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu zie het. Just be just eat, just eat, just just eat, just eat, just eat, luister nog steeds naar, zie je het op jouw CVM Zandvoort? We hebben een klein mankementje met de apparatuur van ons enige echte DJ Dion Sydney, haha, <laughs> maar geloof me, hij gaat zo knallen hoor. Nu eerst knallen we nog eventjes door met Junior Roger met Watch Out in de JRs on the Rocks mix. Job with Oh, wat is hier lekker, Junior Roger met Watch Out. op het label Majestic Beats, een sublabel van Gregor Salto. En ja, Watch Out, want hij is er klaar voor. The one and only, DJ Dion Sidney. Nu live hier bij jou, enige echte, zie je het op CFM Southport. Hij trapt af met zo'n lekkere plaats, van Dennis, dit is een nieuwe plaats van jou, hè? En welke plaat is dit? Kom maar even Het is een uh, remix van uh, een jaren 80 plaat van de Four Tops. Loco in Acapulco. Nou, we gaan hier loco in de CFM Studio. Studio Go! Studio Go! Tot aan 11 uur in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. Y'all ready for this? this, this, this. this. ready for this y'all ready for this for the somewhere far, far away. the fire And we burn in one hell of